Met het NOS journaal. Oekraïne heeft gisteravond en vannacht meerdere drones op Russische doelen afgevuurd. Volgens Russische autoriteiten zijn bijna 100 drones onderschept. In Koersk brak kort brand uit in een kerncentrale en ook in Samara werd een industrieterrein geraakt. In Voorthuizen in Gelderland zijn gisteravond twee mensen omgekomen bij een auto-ongeluk. Volgens de politie lijkt het op een eenzijdig ongeval. De auto raakte zo beschadigd dat hulpdiensten niet meteen konden zien om hoeveel passagiers het ging. De identiteit van de slachtoffers is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het buitengebied van Voorthuizen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie werkt aan plannen om militairen in te zetten in Chicago, schrijft The Washington Post. Volgens de krant liggen meerdere opties op tafel en is het de bedoeling om een paar duizend militairen in te zetten. President Trump noemde Chicago een puinhoop met een incompetente burgemeester. Volgens de gouverneur van de staat wil Trump angst aanwakkeren om machtsmisbruik te rechtvaardigen. Trump stuurde eerder de Nationale Garde naar Washington en Los Angeles. Het gaat steeds om plaatsen die door democraten worden geleid. Dries Mertens heeft een punt achter zijn voetballoopbaan gezet. De 38-jarige Belg maakte dat gisteren bekend. Mertens zat zonder club nadat zijn contract bij Galatasaray deze zomer afliep. Kickbokser Levi Richters heeft Jamal Ben Sadiq verslagen. Het gevecht werd beslist in de derde ronde door een trap in de lever... Benzadi kon niet meer binnen 10 seconden opstaan. De 30-jarige richters houdt hiermee zicht op winst van het last heavyweight standing toernooi in Rotterdam. De zwaargewichten zouden het drie jaar geleden al tegen elkaar opnemen in Hasselt. Maar dat ging niet door vanwege rellen bij een voorgevecht van Bader Hari.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 Zijn hier de buren, Ja, de nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet, Ja, de ja, nee, zuster. Dan is het altijd goed. Ja, de nee, zuster. Ja, zuster, Jezus nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. De geschiedenis van twee oude mensjes.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 That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 The guy.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 En zindelijk, geen onvertogen spatje. Ze wordt geregeld uitgelaten op het Zij slaapt s nachts op een trijpe Louikaanse kanapé. De kattenbak op het nachtkasplankje, dat is voor de sanitaire. Zij wordt op tijd gestofzuigd en gezind, dat is voor de motten. En dan gaat ze in het zonnetje, doedijnen en ravatten. We voeren haar spinazieslaatjes met de kolenschop. En alle oude hoeden van mijn zuster vreed ze op. Holder de bolder, we hebben een koe op zolder. Een grote viercilinderkoe aan.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 Schijnt helder over Hollands kusten, de Nederland steekt morgen vroeg in zee. Kapitein, matrozen, stuurlooi, allen rusten, vermoeid van het harde werken op de ree. Maar Jim de Boosman kan nog lang niet slapen, ligt in zijn kooi te voelen en te slapen. Dan springt hij op en leunend tegen het wand, neemt hij zijn instrument er. hand. En dan speelt Jim harmonica, harmonica, harmonica. Van Spanje tot Amerika speelt niemand zo. Nederland is niet meer in de vaart. Ook Jim is oud en grijs, geheel versleten. En leeft nu van hetgeen hij heeft gespaard. Maar in de dorpskroeg spreekt nog menige jongen van het lied dat eens door Jim daar werd gezongen. Vraagt ouwe Jim dan lachend, zingt eens voor. Dan zingen allen luid in koor. En dan bij Jim. Harmonica!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 Men leeft in weelde en armoede. Men leeft bewust naar rang en stand. En oog in niveau de tonen, leeft iedereen langs elkaar heen. Maar Amsterdam maakt keer weer furore, ze blijft het vrijheidsfenomeen. Maar Amsterdam maakt keer weer furore, ze blijft het vrijheidsfenomeen.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 Rob de Nijs en Martin Brosius En ze was veelvuldig te zien op televisie en uh, in films. En u hoort er nu. Ronnie Bierman met Loe, er ligt een lijster in de la. Loe, er ligt een lijster in de la. Het zal wel voorjaar wezen. Loe, er ligt een lijster in de la.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 Ik was misschien het spoor een beetje bijster, Want in de la, lag een dooie lijster. Dus vraag ik aan mijn man, oeh, begrijp jij daar wat van? Oeh, er rechte de lijster in de la. Het zal wel voor jou wezen. Oeh, de rechte de lijster in de la.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 Vroeg haar hand en de luid voor iets En de kapiteinsuur vergeet me niet de major. Die is voor al door Wassen. Deze blijft de stelling die onneembaar is.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 U ziet, het kan vriezen, het kan dooien. En de veehals is laag tot ver onder de maag. Echt een jurk om een avond te kienen. En die magere poes is gekneed in een hoes van een duurdere stencilmachine. Maar het is jammer en zuur voor de hoop de cultuur. Moet men teer zijn en hangerig kijken. Wij zijn stevig en vet. En de liedje kadet, dat is alles wat wij hier bereiken. <tied>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 Weefden wij op de muziek van dansorkesten, en op het strakke ritme van Victor Sylvester. Bij de vierde les raakte ik enigszins gewend, al wist ik niet veel raad nog met mijn benen.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 In 1958 ging dat zo: één pas voorwaarts, twee of zij. En dan de ene er weer bij. Klik, klik, zo ho, ho. En met welk animo zweefden wij op de muziek van dansorkesten. En op het strakke ritme van Victor Silvestre.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 Eén schoen los, één schoen klim, voorbij gang, der vroeg hem. Je kijkt, Sippe, wat is er? Arme man, zei somber. Eén schoen te groot, ander schoen te klein. Eén voet zo bloot, andere voet doet pijn. Schoenen aan die voet zitten niet zo goed. Schoenen aan die voet niet wat die wezen moet. Mijn Man, vorige won wonprijs in, voetbalpoelen. Schoenen, kel gezocht, nieuwe schoenen gekocht. Eén schoen te groot, andere schoen te klein. Eén voet zo bloot, andere voet te fijn. Schoen aan die voet zitten niet zo goed, hè? schoen aan die voet niet wat die wezen moet. een man, heel ontsteld, naar dokter toegesneld. Dokter keek en zei toen: Ligt aan voeten, niet aan schoen. Eén voet te groot, andere voet te klein. Eén voet zo bloot, andere voet doet pijn. Schoenen aan die voet zitten niet zo goed. Want voet van jou niet wat hij en moet. Schoenen aan die voet zitten niet zo goed. Want voet van jou niet wat hij weer moet. Ja, dat was Donald Jones met de Schoen -Kalypse. Tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort.